Hij won de eerste twee sets, maar aan het eind van de derde set kantelde de wedstrijd. Robin Haase bereikte de tweede ronde wel. Hij won van de Argentijn Berlok in drie sets. Dan het weer vanuit het westen bewolking, minimaal tussen 4 en 6 graden. Overdag in het hele land kans op regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen na een overwegstoring. De vertraging is daar ruim een uur. Het NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 17 januari. Goedemorgen. Lara legt die stapel WikiLeaks document even weg. Nou, vooruit. we gaan beginnen. Tien jaar aan ambtsbericht van Amerikaanse ambassade in Den Haag. Zijn er hier doorgelezen over het resultaat van de afgelopen uren... hoort u Wilco Boom zo dadelijk. Over de Nederlandse worsteling met de Joint Strike Fighter... heeft de ambassade het een en ander geschreven. Ook na de vlucht van de president wil het maar niet rustig worden. In Tunesië, het is op het ogenblik lastig om mensen daar te bereiken. Laatste nieuws uit Tunesië gaan we u in ieder geval wel laten horen. En in Moerdijk opent vandaag een gezondheidscentrum. De deuren, naar aanleiding van de brand bij chemiepak. Het is bedoeld voor werknemers uit de buurt die vragen of klachten hebben. We spreken zo, een van de initiatiefnemers. Op de Rijn bij de Lorelei vormt zich nu een lange file van vrachtschepen... achter dat gekapsijsde schip met zwavelzuur. Het brengt de binnenvaart in grote problemen. We spreken schippers en de brancheorganisatie. En de campagnes voor de provinciale statenverkiezingen beginnen vandaag. Die verkiezingen gaan natuurlijk ook over de samenstelling van de Eerste Kamer. Lijsttrekker voor het CDA is daar Ilko Brinkman. We spreken hem na half negen. Ook de studentenprotesten beginnen vandaag tegen de plannen van het kabinet met het onderwijs. Mark-Robin Visser is bij de aftrap. Dat en meer in het Radio 1-journaal. Tot uh, half tien. Dat kan ze ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. En als u vragen en opmerkingen heeft, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is, nos radio 1 De linkse partijen, die zochten gisteren in Amsterdam... toenadering tot elkaar. Ik vond het een geweldige middag met heel veel uh, positieve energie. En dat was precies de bedoeling. PvdA-leider Cohen over de linkse manifestatie in Amsterdam. Samen met GroenLinks en SP kraakte PvdA het beleid van het kabinet Rutte. Al deed Cohen ook een oproep aan de premier. Ja, dat heb ik gedaan. Omdat, en dat gaat over onderwijs. Eh, want ik weet hoe hem dat aan het hart gaat. Ik heb hem geciteerd. En eh, in mijn speech was op dat ogenblik niet duidelijk dat het een citaat van Rutte was. Maar daar werd dus enorm om geapplaudisseerd. Omdat we het daar dus hartstikke over eens zijn. En ik heb hem dus ook opgeroepen om ervoor te zorgen dat we echt dat onderwijs, dat we daarin investeren. Want investeren in onderwijs is het allerbeste wat we kunnen doen om een economie sterk te maken. Ook GroenLinks-leider Sap en SP-leider Roemer waren aanwezig op de manifestatie. Roemer wil dat links de handen ineens laat om Rutte naar huis te sturen. Cohen over een linkse samenwerking. Kijk eens, maar die samenwerking die is er al. En, en dit is daar nog een keer de bevestiging van. Ik ben ontzettend blij dat Jolande Sap en Emiel Roemer hier zijn. En zij hebben ook gezegd, van, hoor eens, als wij nou verstanders zijn... dan stappen we over die verschillen die we hebben, daar stappen we overheen. Die zijn er, die gaan we ook niet ontkennen. Maar in 90% van de onderwerpen zijn we het eens. En dat zie je ook in de Kamer. En daar gaan we mee door. En we gaan het ook op, dat, op die, al die punten waar wij het over eens zijn... en waar we het niet eens zijn met het huidige beleid... daar gaan wij ons gewoon sterk voor maken. Het gaat beter met de Amerikaanse politica Giffords. Volgens haar artsen is haar toestand niet langer kritiek, maar ernstig. Dat maakt een lokale zender in Tucson, Arizona bekend evening Arizona. Ik ben Marissa Wingate. Emoties rammen hoog vandaag in Tucson. De is able dat Giffords op haar eigen without kan ventilator. Deze morgen she ze een procedure om een tracheotomie tube in haar windpijp te protect om haar airway te beschermen en haar van die ventilator te beschermen. dat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht, kan ze zelf weer ademen. Vorige week werd een Democratisch congreslid door het hoofd geschoten. Zes anderen kwamen bij deze schietpartij om het leven. De oud-dictator van Haiti, Jean-Claude Duvalier... is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Op de luchthaven werd hij verwelkomd door honderden mensen. Een lang leven, Jean-Claude, Schreeuwde de man. De dictator, die Baby Doc wordt genoemd... ging na zijn aankomst direct naar een hotel... waar opnieuw honderden mensen op hem stonden te wachten. Na een paar uur kwam hij naar buiten. Deze correspondent was daar live bij. Oh, yeah, we had just seen him. He's coming out. He's leaving right now. He's on the uh, third floor. You uh, we see him right here. He's wearing a suit. So I don't know if he's going to be making a statement right here, but he's uh, coming downstairs. The stairwell for the hotel is exposed to the outside, so we can see him. Yeah, He's coming down. He's coming down right now. Dat was groot nieuws. Duvalier kwam uit zijn hotel, maar het bleef uiteindelijk bij veel zwaaien. In 1986 vluchtte Duvalier uit Haiti en daarna leefde hij 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. In Tunesië is gisteravond bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Tunis geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Ook op andere plaatsen waren vuurgevechten, zoals bij het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook toeristen werden slachtoffer van het geweld. Deze Zweedse toerist werd door Tunesiërs tegen de grond geslagen. When the sea was gone, they was crazy. Uh, take us down, like this, and uh, hit us and, uh, kick us. And, uh, the people uh, was, uh, screaming, and, uh, we don't know. Het ook niet waarom het op hem was. Gemunt, een paar van zijn reisgenoten raakten zwaar gewond. Hoeveel doden bij de vuurgevechten gisteren zijn gevallen, dat is ook nog onduidelijk. Vandaag krijgt Tunesië volgens premier Ghanouchi een nieuwe regering. In Zuid-Soedan tellen ze op dit moment de stemmen van het referendum Daarbij is gestemd voor of tegen afsplitsing van Noord-Soedan. De kiescommissie is tevreden over het verloop. I've watched a number of, uh, of elections in this country and has been uh, the most peaceful, the most orderly and the quietest and, uh, and, and I think it is uh, uh, it is really a great achievement. De eerste resultaten van het referendum wijzen, zoals eigenlijk wel verwacht... op een overweldigende meerderheid voor afsplitsing van het noorden van Soedan. De officiële uitslag wordt pas volgende maand verwacht. Ierse premier Cowen heeft zijn eigen positie ter discussie gesteld. Parlementsleden van zijn eerste vienna Feil-partij moeten morgen beslissen of Cowen als premier moet aanblijven, zo zegt hij zelf. Ik heb decided besloten om een motie van confidence in mijn leadership voor volgende parliamentary parlementaire meeting. De vote will be by secret ballot. By taking this initiative. I believe I am acting in the best interest of the party and its membership. And I am confident of the outcome. Cowan heeft vertrouwen in de uitslag. Aan de andere kant is er wel veel kritiek op hem. Volgens de peilingen zou zijn partij nu nog maar 10 tot 15 procent van de stemmen krijgen. Minister Martin van Buitenlandse Zaken heeft zich in de stemming opgeworpen als uitdager van Cowan. In de Australische stad Brisbane kunnen de inwoners eindelijk de schade opnemen. Het water is er gezakt. Duizenden vrijwilligers helpen om de troep op te ruimen die de overstroming heeft veroorzaakt. Er is veel op te ruimen, zegt deze vrouw. De modder ligt in sommige huizen tot op de afzuigkap in de keuken. En met modder op de vreemdste plekken in huis moet je creatief zijn met een oplossing. We're finding mud we never thought we'd find mud but it's we're getting there you can see that pink mould up after the windows with spoons it's just sitting in there it's thick and it's revolting Met een lepel dus modder uit de voegen van de ramen scheppen het duurt volgens de autoriteiten in Brisbane misschien wel jaren voordat alles schade in de stad weer is hersteld. In België hebben meer dan 200 mensen een mars gehouden voor Els Klottemans. Dat is de vrouw die is veroordeeld voor de parachutemoord. Ze zou de parachute van een andere vrouw hebben gesaboteerd... waardoor die te pletter viel. Twee vrouwen zouden een verhouding hebben gehad met dezelfde man. Direct bewijs van deze vermeende sabotage is eigenlijk nooit gevonden. En daarom demonstreert bijvoorbeeld deze man. Ik vind uh, geen bewijs, geen schuld. Op basis van een hypothese of een profiel dat men maakt... die iemand levenslang in de gevangenis gaat steken... Dan, uh... Het kan morgen mijn toer zijn, bij wijze van spreken eigenlijk. In oktober werd Klottemans veroordeeld tot 30 jaar cel. Volgens de demonstranten is die veroordeling onder druk van de advocaat van de familie van het slachtoffer tot stand gekomen. De moeder van Klottermans. Iedereen staat achter ons van, van in de Limburg tot, tot aan de westkust. Allee, ja, het is, is ongelooflijk en ze is ook heel veel. Ze ja, is daar heel blij mee dat, uh, dat ze zoveel steun krijgt. Ik had dat ook zelf niet verwacht. De Golden Globes zijn vannacht in Amerika uitgereikt. Globes zijn een van de belangrijkste film- en televisieprijzen. Een graadmeter ook voor de Oscars. Grote winnaar is de film Social Network. Een film over de oprichters van Facebook. Social Network kreeg vier Globes. En de Golden Globe gaat naar Social Network. Colin Firth, de Natalie Portman, Black Swan. Nou, als laatste en waarschijnlijk ook uh, meest uitbundige hoorde u het gegeil van Natalie Portman. Ze is de beste actrice voor haar werk in de film Black Swan. De award voor beste acteur ging naar de Brit Colin Firth voor zijn rol in The King's Speech. Beurzen in de Verenigde Staten sloten vrijdag met winst de week af. De bank JP Morgan Chase kwam met betere cijfers dan verwacht... Hij had ook een goede invloed op de andere aandelen. De Dow Jones-index sloot een half procent hoger... de Nasdaq bijna drie kwart van een procent hoger. Een van de grootste dalers was Intel, grootste chipmaker van de wereld... verloor 1%. Dat was opmerkelijk, want Intel had een dag eerder bekendgemaakt... dat het een recordomzet had geboekt. Nog even naar Azië, daar zijn ze alweer met de nieuwe handelsweek begonnen. De Japanse Nikkei-index begint de beursweek Voorals nog onverschillig. Op dit moment is er een winst van nog geen tiende van een procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Het nummer is bijna 25 jaar oud... maar mag nu niet meer gedraaid worden op de radio in Canada... Money for Nothing van The Dire Straits samen met Sting. En dat vanwege het woord faggot, mietje, dat in de tekst wordt gebruikt. Het zou beledigend zijn voor homo's. Diverse radiostations hebben uit protest het nummer een uur lang gedraaid. Dat is wat veel te <laughs> Maar een Canadese organisatie die zich inzet voor gelijke rechten voor homo's en lesbiennes heeft de beslissing toegejuicht. Kort u toe zelf. I want, I Oh, that ain't workin'. That's the way you do it Get your money for nothing Get your checks for free We got to install my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 Money for Nothing van de Dire Straits. samen met Sting, u hoorde hem nadrukkelijk. Vanwege het woord faggot wordt het niet meer gedraaid in Canada op de radio. Zijn ze nou faggot? Ik heb het gemist, volgens mij. Faggot? Faggot. Hm. 17 minuten over 6, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent vanochtend, heb hem... hebben wij begrepen? Ik heb hem nog niet... niet gehoord, gehoord? Je? gehoord Lara. Nee. Kun je nog even draaien? Ik zal het ook meten. Ja, dat zou ik zal nog een keer doen. Ik denk, wanneer komt hij dan? Misschien... Nou? Misschien moeten we hem anders omdraaien. <laughs> hey, jij bent vanochtend in je voormalige studentenstad. Waar is dat? Ja, Utrecht. Oh. dat is toch wel eventjes leuk om hier weer eens even terug te zijn. Het is hier ontzettend veranderd, uh, Lara. Ik herken het bijna niet meer. Nou, het kanaal zijn. is er hmm. nog steeds. Café nog steeds op dezelfde plek. De sojafabriek zat hier, daar stonk het altijd vroeger verschrikkelijk naar. Vlak bij de munt, waar de munten geslagen werden, zat de school voor journalistiek vroeger in de Ravellaan In een gebouw wat eigenlijk bedoeld was voor vijf jaar maximaal. Maar ik geloof dat die school er wel twintig jaar in gezeten heeft. En het gebouw staat er nog steeds. Dat is toch wel weer heel erg leuk. En ja, wie had toen gedacht, of althans ik niet, dat de maker van het volgende fragment ooit nog een keer mijn baas zou worden? Het kabinet!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 Net zoals in Amsterdam deze week, kleden een groep zich uit protest uit. Nu verdween ook het ondergoed. <lacht> niet vergeven, het ondergoed verdween zelfs. Moet ja. je gaan. Een verslag van ons aller Hans Larousse was dat. Ik meende hem te herkennen inderdaad. Ja. Zo ging dat in die tijd. Hè? Naakt op de fontein op het Binnenhof. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik wel. We hebben toen de school bezet. En ja, als je de studenten van nu moet geloven... dan gaan er weer van dat soort acties aankomen. Uh, ze gaan een marathon houden. Die begint vandaag tot het eind van de week. Eindigt in Den Haag... Een soort studiemarathon met 24 uur colleges of zoiets dergelijks. Ze gaan het nuttige met het aangename verenigen, volgens mij. Dus eh, niet de straat op, maar de collegezaal in. Allemaal uit protest tegen de bezuinigingen die eh, op stapel staan... te waarde van eh, zo'n 370 miljoen euro. En natuurlijk vooral verzet tegen die heffing, die zogenaamde boete... die studenten moeten gaan betalen als ze hun studie niet op tijd afmaken. Ik eh, ga straks maar eens even aanbellen. Ja, zo'n student, je weet maar nooit of ze op tijd wakker zijn, maar ik zie al wel een klein lampje branden. En dan gaan wij eens even kijken hoe zij zich hier in Utrecht... op die acties en die manifestatie voorbereiden. Oké, okay. tot straks. Mark tot Robin straks. Visser, vanochtend dus in Utrecht. Tien voor half zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het water is zo'n beetje wel verdwenen vanuit de Australische stad Brisbane. Nu hebben ze er verder naar het zuiden weer last van. Maar goed, in Brisbane zijn inmiddels duizenden vrijwilligers... weer in de weer om de troep op te ruimen die het water heeft achtergelaten. Mensen kunnen eindelijk de schade opnemen in hun woningen. Vandaag staat in het teken van een grote schoonmaak. In de wijk West End, pal aan de rivier, kruilt van mensen. Het zijn vrijwilligers die zich hebben aangeboden om alle rotzooi en alle modder op te ruimen. En dat is nodig ook. Overal zijn mensen bezig om hun huizen te ontdoen van een laag modder van 20 centimeter. Ik loop nu het huis in en daar is één grote modderstroom nog te zien. Veel water. Er wordt hier geveegd en er wordt hier gespoeld. Maar het is goed te zien dat het water heeft gestaan nou tot zeker aan mijn enkels en waarschijnlijk een stukje hoger. Uh, ik sta voor het huis van Jane. Uh, buiten op straat hebben ze een hele huisraad liggen. Kasten, banken, stoelen, het tapijt, alles. De modder is uh, geïnfecteerd met allerlei ziekten. Daarom dragen ze ook handschoenen. Heeft ze waterdichte schoenen aan... Can we get see your house? Because yeah, yeah. what does it look like now? I mean, everything's gone. Every, yeah, we ripped up. The lino's had to go, the carpet's had to go, obviously. Unfortunately, foundations have been knocked out. So um, this house may not last. We, the, there's a good chance this one will just have to be bulldozed. And in het huis is good to see how vernietigend the water is. The wood floor zitten tot 1,50 ongeveer. And this house is on the first verdieping. In the zijn the kastjes. Weggespoeld door het water. Er zijn een paar gapende gaten. En modder bovenop de afzuigkap geeft aan hoe hoog het water ook hier heeft gestaan. Alles is verdwenen. Niets is meer bewoonbaar. Dit huis is ten dode opgeschreven. Bij de buren wordt ook flink geschropt. Het huis ligt ietsjes hoger. Ook hier is het water binnengedrongen. Dat is over het pakket gekomen, wat eens enorm moet hebben geglansd. Ligt er nu dof bij. vrijwilligers zijn bezig met een lepel om modder uit de voegen van de te halen. We're finding mud where we never thought we'd find mud, but it's... we're getting there. You can see they're picking mud up out of the windows with spoons, 'cause it's just sitting in there. It's thick and it's revolting. Na de overstroming volgt nu de schoonmaker. Sommige mensen zijn al dagen in touw. De stress eisen tol. Ze zijn oververmoeid. Ik running op adrenaline en niets else. Ik heb problemen met purely because of de stress is. Het is heel stressvol. En nu willen het over en meten. Zodat we gewoon gaan en niet terugkomen. Ze willen het zo snel mogelijk achter zich laten. Maar dit is geen sprint, maar een marathon. En het zal misschien nog wel jaren duren voordat alles volledig is hersteld. De Robert Portier maakte deze reportage in Brisbane... waar ze de schade aan het opnemen zijn en druk aan het schoonmaken. Door naar Hongarije, want de nieuwe mediawet... we hebben het eerder al over gehad, veroorzaakt grote onrust in het land. Het geeft de regering de mogelijkheid om de nieuwsvoorziening te censureren. Behalve journalisten maakt ook de Europese Unie zich grote zorgen... dat kritische journalisten de mond worden gesnoerd. In Hongarije zag correspondent David-Jan Godfra. Als je bent door woorden zoals shit, bitch, fuck, dick... Ass, ho, Dirty bitch. Low motherfucker. Dit mag niet op de Hongaarse radio. Althans, niet voor tien uur s'avonds. Uh, relations... Het alternatieve radiostation Tilos kreeg een brief van de Hongaarse mediaautoriteit, waarin stond dat ze minderjarigen verleiden tot linguistische grofheid, vertelt DJ Joe Bones. Met andere woorden, Tilos zou kinderen lelijke taal aanleren en dat is verboden. Het is een piepkleine ruimte. Het is hoe dan ook een piepklein radiostation. Wel meer dan 5.000 trouwe luisteraars hebben ze niet. Maar ook voor Tilos gelden de regels van de Mediawet. En voor hen gaat het dan vooral over taalgebruik. taal mag niet als er kinderen kunnen luisteren. Het zou interessant om te zien uh, wat er in de volgende zes tot twaalf maanden gebeurt. De mediawet is nog maar net van kracht, dus heel veel is er over de praktische uitwerking nog niet te zeggen. Het is interessant om te zien wat er het komende jaar gaat gebeuren, zegt Bones. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat ze vooral de links-liberale media op de korrel nemen. Ze zien het lijken te beïnvloeden wat ze de links-liberale media noemen. De wet heeft een zogenoemde mediaautoriteit in het leven geroepen, die kan beoordelen of krantenartikelen, websites of uitzendingen op radio en televisie in strijd zijn, bijvoorbeeld met de menselijke waardigheid. Een vaag begrip, zo vaag dat critici bang zijn dat het te pas en te onpas zal worden gebruikt. Bovendien worden de leden van de autoriteiten benoemd door het parlement. Hetzelfde parlement waar de Fidesz-partij van premier Orbán een tweederde meerderheid heeft. En tegenstanders zijn bang dat dat de deur naar politieke beïnvloeding... en zelfs censuur wagenwijd openzet. Dit is een nieuw soort verantwoord. De examples, de measures. Hongarije's staatssecretaris voor overheidscommunicatie, Zoltan Kovac... wijst de kritiek resoluut van de hand. Volgens hem is de mediawet een toonbeeld van moderne Europese wetgeving. Er zijn zelfs hele paragrafen overgenomen uit Europese regelgeving... en uit wetten van andere EU-landen. We de bezwaren uit Europa komen dan ook voort uit onwetendheid, uit onbekendheid met de feiten, soms uit onvolledige vertalingen, denkt Kovac. Toch houdt hij, net als premier Orbán al eerder deed, de deur op een kier. Laten we afwachten hoe het werkt, zegt de staatssecretaris. En natuurlijk, als er fundamentele problemen zijn met de wet of met de uitvoering, als blijkt dat het niet werkt, dan kunnen we de wet veranderen. Also, dat is een geweer in de ecke. Wie ze dat Gesetz verstehen, dat is onzeker. Paul Utwicz is het helemaal niet met Kovac eens, maar hij is dan ook de voorzitter van een journalistenorganisatie. De wet en met name de mediaautoriteit is volgens hem een geweer in de hoek. Hoe de wet zal uitpakken kunnen we nog niet zeggen, maar ze kunnen de pers inhoudelijk in de gaten houden. Die tijdingen inhoudelijk controleren. Bent u niet bang dat door deze wet journalisten media zichzelf gaan censureren om maar niet het risico te lopen op zware geldboetes? Dat is automatisch. Dat is die, ook een uh, werking. Dat gebeurt vanzelf. Dat is ook het gevaar van die wet. We hebben daar al verschillende voorbeelden van. Als je bedreigd wordt, dan houd je jezelf in. ze bedrood worden, dan werden ze zich controleren. En daarmee heeft de regering waarschijnlijk nu al bereikt wat ze bereiken wilden. Ja, ja. ja. Dat, dat werkt in de zelen, in, uh, in, in de köpfen. Ja, dat werkt onzichtbaar. Dat werkt in de ziel, in de houden. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Nederlandse short trackers hebben op het Europese kampioenschap in Herenveen een dubbelslag geslagen. Zowel de vrouwen als de mannen achter pakten goud.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 Ja, zo, zo hoort het te zijn. Hè? Ik bedoel, het is een hele spectaculaire sport. We zien het. Je weet altijd het niet wat er gebeurt. Het blijft allemaal dicht bij elkaar. Mooie acties. Uh, ja, dit, zijn, dit is echt publiciteit voor onze sport. Shinky Knecht, u hoorde hem net al even noemen... haalde ook individueel nog twee medailles op de drie kilometer. En in het algemeen klassement over alle afstanden werd hij derde. Vrouwen haalden individueel geen medaille. En dus was Anita van Doorn extra blij met het goud op de estafette. Ze snapte eigenlijk niet wat er op het individuele onderdeel misging. Ik voelde me echt supergoed. En uh, 1500 begint het dan al met onderuitgereden worden. Ja, ik zat gewoon op de verkeerde plek. En dan kom je in zo'n positie dat je onderuitgereden kan worden. En uh, ja, toevoeging had ik geen recht op. Ja, en dan, ja, op de een of andere manier blijft dat toch een beetje in het weekend hangen. Want je krijgt ook moeilijkere ritindelingen bijvoorbeeld op de 500. En ja, dan blijven we steeds een beetje achter de feiten aanlopen. Marianne Vos heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Franse Pont Château gewonnen. Ze bleef Hanka Kup van Nagel uit Duitsland voor. Sanne van Pasen, die vierde werd in Pont-Château is de nieuwe leidster in het klassement om de wereldbeker. Bij de mannen won de Belg Kevin Pauwels. Hij versloeg in de sprint zijn landgenoot Niels Albert. Gerben de Knecht was met een twintigste plaats de beste Nederlander. Yudoka Edith Bos heeft bij de World Masters in Azerbeidzjan een bronzen medaille veroverd. Bos verloor in de halve finale in de klasse tot 70 kilo van de Franse wereldkampioene Lucie Descos, de latere winnares. Met haar derde plaats heeft Bos als eerste Nederlandse judoka een Olympische nominatie afgedwongen. En zwemmer Sebastian Verschuren heeft bij de Swimming Cup in Antwerpen zijn tweede overwinning geboekt. Na de 100 meter vrij won hij ook de dubbele afstand. Verschuren zwom in België zijn eerste wedstrijd sinds de Europese kampioenschappen lange baan afgelopen zomer in Budapest. Hij brak in november een vinger, miste hierdoor het EK en het WK-korte baan. Daar heeft hij lang last van gehad. Je zwemt met, met je armen hè, en met je vingers ja, pak je het water. Hè, want je je wil zo, zo groot mogelijk stuwvlak hebben. Van voor tot achter wil je, ja, wil je in feite zoveel uh, zo mogelijk water pakken. Ja, dat begint met je vingers en het eindigt met je vingers. En als dan je vinger in een plastic zit ineens, dan, uh, of, of, of gebroken is en helemaal niet meer het water in kan, ja, dan is dat uh, ja, finest voor, uh, voor het zwemmen. Om naar de wereldkampioenschappen te kunnen, hoeft verschuren nu alleen nog maar vormbehoud te tonen. Bobslayer Edwin van Kalker is bij de wereldbekerwedstrijden in Eagles. Zestiende geworden in de viermansbob. Zaterdag eindigde hij op dezelfde plaats in de tweemansbob. Van Kalker maakt in Oostenrijk zijn rentree in het wereldbekercircuit... na de mislukte Olympische Spelen in Vancouver vorig jaar. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven. Jan van der Putten, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka en zijn moeder... worden niet het land uitgezet. Minister Leers heeft dat laten weten. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abiram's moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning. De vroege Haitiaanse dictator Duvalier, ook bekend als Baby Doc... is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Hij zei dat hij gekomen is om te helpen. Duvelier zit al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. In Haiti kan die vervolgd worden voor onder meer corruptie. De toestand van de Amerikaanse politica Gabrielle Giffords... is volgens haar artsen niet langer kritiek, maar wel ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht... kan ze zelf weer ademen. Giffords werd een week geleden in het hoofd geschoten. En studenten en docenten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De acties beginnen in Utrecht. Vrijdag is er een landelijke demonstratie in Den Haag. En de betogers zijn vooral boos omdat er een boete komt voor te lang studeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Terwijl de rivieren moeite hebben het overtollige water te verwerken... wordt er vandaag boven Nederland ook weer wat regen verwacht.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 Gedurende de avond wordt het geleidelijk minder regenachtig en zijn er ook een aantal droge perioden. De nacht verloopt bewolkt en ligt regenachtig bij minima tussen 2 en 5 graden. De 2 is voor het noorden van het land. De verwachting van morgen is nog wat onzeker omdat de koers van een kleinschalige depressie door de verschillende weermodellen verschillend wordt berekend. Het zuiden van het land moet sowieso met bewolkt en regenachtig weer rekening houden. In het noorden kan het meevallen met de regen. De temperatuur ligt morgen op een graad of 7 bij een matige noordwestenwind. Daarna wordt het droger en daalt de temperatuur naar normale waarde voor half januari. ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat korte files richting Amsterdam. Wat langer is al de file bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen knopen Benelux en Spijkenissen, 3 kilometer.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 Direct naar de Wereldraad door op Nederland 3, 24 uur met Pierre Bokma. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Chinese president Hu Jintao is onderweg naar de Verenigde Staten. Zijn bezoek komt op een moment dat de spanningen tussen de beide grootmachten flink zijn opgelopen. Dat weerhoudt Chinese studenten er niet van om in grote getalen ook naar de Verenigde Staten te gaan. Afgelopen jaar telden de Amerikaanse universiteiten bijna 130.000 Chinese studenten. En dat is een record. China-correspondent John Veldkamp sprak met Chinese studenten over hun Amerikaanse droom. Hoe staat het met de Amerikaanse droom van Robert en Will? Twee echte Shanghainese van 22 jaar, ze zijn bijna klaar met hun studie. En het is hun grootste wens om ook nog een paar jaar in Amerika te studeren en te werken. Ze worden nu al graag aangesproken met hun Engelse naam. Robert, op hoeveel Amerikaanse universiteiten heb jij je aangemeld? Approximately 10 universities, which are all top universities in the United States. Op ongeveer 10 top universiteiten in de VS. En om alvast een voorproefje te nemen op het nieuwe bestaan, hebben we afgesproken in de Starbucks. Waarom alleen in Amerika? Omdat in Amerika het beste onderwijs ter wereld wordt gegeven, zegt Robert. En omdat men daar meer gefocust is op creativiteit. In China moeten studenten vooral feiten uit hun hoofd leren en worden ze niet gestimuleerd om zelf na te denken. We don't take initiative to learn something. Will heeft zich op vier universiteiten in Amerika opgegeven. Amerika heeft ook mijn voorkeur, zegt hij, niet Europa, want een probleem daar is de taal. Als hij bijvoorbeeld in Spanje of Frankrijk terecht zou komen... zou hij weer een andere taal moeten leren. Een ander obstakel is het regeringsbeleid. Want in veel Europese landen, waaronder ook Engeland... krijgen internationale studenten pertinent geen werkvergunning. American society is more open to international students. And also the American universities have some kind of policy... to, to stimulate the job placement for international students. De Amerikaanse samenleving staat veel meer open voor internationale studenten, zegt Robert. En Amerikaanse universiteiten stimuleren juist wel dat buitenlandse studenten een baan kunnen krijgen in de VS. Ook die werkervaring in het buitenland is heel belangrijk, want heb je die niet, dan loop je kans een high-tie te worden. High-tie. Hai thai is een term voor Chinezen die een opleiding in het buitenland hebben gevolgd... maar na hun terugkomst nog steeds werkeloos zijn, legt Will uit. En dat overkomt vooral studenten die alleen maar theoretische kennis hebben opgedaan... maar hebben verzuimd ook nog een stage te lopen of om te werken. En hoe groot is de concurrentie van andere Chinese studenten die in het buitenland willen studeren... In my class: about 25% students will choose to go abroad. In mijn klas alleen al wil 25% naar het buitenland, zegt Robert. De concurrentie is dus heel groot. Salman Vermeulen geeft les op verschillende universiteiten in Shanghai... en hij probeert Chinese studenten naar zijn hogeschool Rotterdam te halen. Uh, meneer Vermeulen, Chinese studenten zijn ontzettend gefocust op studeren in Amerika... Niet alleen vanwege de taal, maar ook omdat ze daar mogen blijven werken. En dat zou in Europa niet zo zijn. Wat vindt u daarvan? Van die taal kan ik heel goed begrijpen. Aan de andere kant is het wel zo dat in Nederland heel goed Engels gesproken wordt... en dat er hele goede Engelse talige programma's worden gegeven... op diverse universiteiten en hogescholen. Voor wat betreft de werkvergunning, ook in Nederland is er een regeling getroffen voor studenten die uit het buitenland komen. Ze kunnen na hun bachelor en hun master een jaar lang zoeken naar een passende baan. Ik denk dus dat over het algemeen studeren in Amerika iets te veel geïdealiseerd wordt door Chinese studenten. Neemt niet weg dat de Verenigde Staten zeer geliefd is bij die Chinese studenten. Het is iets minder geliefd bij de Chinese president Hu Jintao, Maar die gaat wel op bezoek in de Verenigde Staten. Ruim 3000 zogeheten kabels van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. zijn sinds afgelopen week in het bezit van de NOS. Wat gaan we daarmee doen? Vijf vragen aan onze hoofdredacteur Hans Laroes. Praktisch gezien, hoe verwerkt de NOS die 3000 documenten? Uh, ja, die zijn we met z'n allen aan het lezen. En we proberen daar een, een ordening in aan te brengen van, uh, nou ja, van laat ik zeggen, Afghanistan tot en met whatever. Dus er zitten hier een man of tien, vijftien zitten die stukken te lezen. En op welke thema's en onderwerpen ligt het zwaartepunt bij het doorlezen van die stukken? Afghanistan, Irak, het Nederlandse politieke klimaat, uh, Wilders, de moord op Van Gogh. Dat soort dingen, daar, daar, daar zoeken we op. Maar je komt natuurlijk ook allerlei andere zaken tegen um, die interessant kunnen zijn. En we zijn nog niet klaar, dus ik heb nog niet een uh, totaalbeeld. Hoeveel invloed heeft Julian Assange eigenlijk op wat de NOS de komende tijd publiceert? Niet op wat wij doen. We hebben afgesproken dat wij journalistiek onafhankelijk zijn. Dus wij kunnen ieder verhaal maken dat we willen. Het enige wat we hebben afgesproken is dat het publiceren van de cables zelf, dus de, de tekst van de Amerikanen, dat we dat van elkaar weten. Want de bedoeling is, dat publiceer je ongeveer op hetzelfde moment, wij op onze site, Wikileaks, op hun site... En de enige restrictie die zij hebben gesteld. is dat wij moeten kijken naar mensen die in levensgevaar zouden kunnen komen. De doodstraf zouden kunnen krijgen. Nou, zal zich dat in Nederland niet zo vaak voordoen. Maar in een enkel geval zou je een tipgever kunnen hebben. Uh, in Afghanistan bijvoorbeeld. Uh, van wie het leven in gevaar zou kunnen komen. als zijn of haar naam in de kabel zou staan. Dat is de enige eis die Wikileaks stelt. En op zichzelf snap ik dat, want ze hebben bij de uh, eerste lekkages over Afghanistan. Hebben ze Nogal wat verwijten gekregen dat ze iedereen met naam en toenaam noemden. Dat sommige mensen echt daadwerkelijk in levensgevaar kwamen. Dus dat is de enige eis die zij hebben gesteld: zorgvuldigheid. En dat klopt, want wij willen ook geen namen onthullen en mensen in levensgevaar brengen. Past de NOS nog op een andere manier censuur toe? Nou, ik vind het geen censuur. Het is gewoon uh, je verantwoordelijkheid nemen. Ook een journalistieke organisatie, los van wat Wikileaks doet... maar ook een journalistieke organisatie... wil niet dat mensen in levensgevaar worden gebracht. En dat is het enige waarop we letten. En verder checkt Wikileaks of de kabels die wij hebben... de kabels die wij hebben, dus de documenten die wij hebben... of dat de echte zijn. Dus het is eigenlijk een soort check... Uh, staat daarin, uh, wat, wat Wikileaks ook heeft... want we willen voorkomen dat er fake kabels op de site komen. Dat is een enkele keer wel gebeurd, niet bij de NOS, maar in andere omstandigheden. Dus we hebben uh, zorgvuldige afspraken die niet onze vrijheid uh, belemmeren... en die alleen maar gaan over de veiligheid van mensen die genoemd worden... en over de zorgvuldigheid van de publicatie, en dat, dat vind ik logisch. Op welke manier gaat de NOS nu al die informatie tot items verwerken? Nou ja, er zijn verschillende manieren. Kijk, We zijn er vrijdag mee begonnen, net als NRC en uh, RTL... Uh, dus sommige verhalen zie je in acht uur, uh, zie je, uh, hoor je op de radio uh, en, en, en komen in verschillende bulletins. Dat zijn de grote verhalen. Uh, andere verhalen zijn misschien alleen aardig voor uh, de website. Hè? Dus kleinere verhalen uh, waarvan het aardig is om te weten, maar die, niet, die we niet per se breaking news noemen. En die kun je dus op de website zetten. En we zijn aan het kijken of we uiteindelijk... maar dat zal echt wel een tijdje duren omdat we daar flink aan moeten werken... uiteindelijk al die 3000 documenten op de site kunnen zetten... zodat iedereen kan zien, zelf kan lezen uh, wat er precies is geschreven. En Wilco bom is een van die mensen die dit weekend druk hebben zitten lezen. Met hem praten we zo dadelijk om kwart voor acht... over de meest interessante politieke zaken... die tot nu toe naar voren zijn gekomen uit de kabels. De Lippi hoorde met shouldn't have to be like that. Straks honderden toeristen zitten vast in het uiterste zuiden van Chili. Ook Nederlandse. En er is er één weg weten te komen. Die spreken we zo dadelijk. Is maar eens even naar Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie. Jolanda, goeiemorgen. Goedemorgen, Lara. Het is een. Ja, gewoon een maandagochtend. Een spits begin in ieder geval volgens het boekje. Er staat nu zo'n 47 kilometer file. De meeste vertraging op de wegen richting Amsterdam en Utrecht. Eigenlijk vrij weinig bijzonderheden. Wat langer is al de file op de A9, ook maar Amstelveen. Daar staat bij Knopende Rotterdamplein Rotterdam, 4 kilometer. Hetzelfde geldt voor de A15 Rotterdam-Europort. Bij Spijkenissen staat 4 kilometer. Wat verwacht je nog? Ja, 250 kilometer file tenzij die, die regen iets, iets zuidelijker dan het noordwesten gaat vallen. Dan komt er misschien wel wat bij. Oké, okay, we gaan het van je horen, Jolanda. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na acht jaar van achteruitgang gaat het nu weer iets beter met het onderwijs in Zuid-Afrika. Het percentage scholieren, dat slaagde voor het samen, zakte in 2009 dramatisch. Maar afgelopen jaar ging het opeens weer wat beter en slaagden weer twee van de drie leerlingen bleek deze week bij het begin van het nieuwe schooljaar. Onze correspondent Lucas Waagmeester ging na een jaar terug... naar de East Bank High School in Armit Township, Alexandra... om te kijken of op deze slecht presterende school... toen tenminste, de neergaande trend ook is gebroken. De klas van de examenleerlingen stroomt vol... Zij moeten beginnen aan het nieuwe schooljaar met de opdracht het slagingspercentage op deze school nog verder op te krikken. Want East Bank High, ik was hier vorig jaar, had een slagingspercentage van 28 procent. Een bedroevend laag. Afgelopen jaar 44 procent. Er is dus iets aan het veranderen op deze school. Wat is your naam? Innocentia. Innocentia. Yes. Everything has changed. The classes, we didn't have any windows, we didn't have any doors.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 I'm gonna study law. Where? At what university? Uh, Boston. Boston? Yes, I wanna go to Boston. I've got respect, I listen, and yeah, I'm ambitious. De hoorde u van onze correspondent in Zuid-Afrika, Lucas Waagmeester... over het onderwijs dat daar wat in de lift schijnt te zitten. Tien minuten voor zeven. We gaan naar het onderwijs in Nederland. Studenten die kondigen acties aan tegen de bezuiniging in het onderwijs. Marco Robin Visser is daarom vanochtend in Utrecht bij de studenten. En inmiddels zijn ze wakker, denk ik. Ik moet me even een weg banen tussen geopende zakken chips... en hier Oh, lekker mm. lege bierblikjes... <laughs> Maar het is wel grappig, want ze hebben, niet, ze hebben niet alles opgedronken. Er staan er nog twee. Ja, dat klopt. Ja. Heel goed, Max Patelski. Toch nog op tijd naar bed gegaan gisteravond? Uh, lastig. Hè? Er moet heel veel gebeuren voor die studiemarathon. Dus we zijn tot laat uh, toch best wel doorgegaan. Ja, ja. Uh, jij bent verantwoordelijk voor die studiemarathon. Zelf bedacht? Ja, uh, nou ja, niet zelf bedacht. Er kwam iemand met een idee. Dat moet ik altijd toegeven natuurlijk. Maar uh, wel een heel goed idee. En we zeiden meteen, daar gaan we wat mee doen. Vertel eens, wat is dat, een studiemarathon? Ja, een studiemarathon, dat moesten we natuurlijk zelf even uitvinden. Dat wil eigenlijk zeggen dat we de dus 24 uur, eigenlijk drie keer... maar we gaan ook naar Groningen en Amsterdam, uh, colleges gaan aanbieden. En dat kunnen alle onderwerpen zijn, hè, van politici, hoogleraren... ondernemers die hun eigen verhaal komen vertellen... en studenten die dan gaan luisteren en kritische vragen gaan stellen. Ja. Nou, Je bent inmiddels ook al op, uh, op online, hè? of heb je hem nu uitgezet? Ik heb hem al uitgezet, maar we moeten er natuurlijk snel weer vandoor. Want uh, er zijn allemaal sociale netwerken ja. waar dit ook... Uh... Ja, Facebook, Twitter, we hebben alles ingezet natuurlijk, om de, ja, de promotie en ook uh, de media goed te, te, te bedienen. En dat er veel mensen dadelijk uh, in ieder geval bij de opening zijn, en ook gedurende de 24 uur. Ja. Wij gaan straks naar de Universiteit van Utrecht, dat is waar die marathon begint. Morgen? Uh, morgen gaan we naar Groningen en vervolgens gaan we dan door naar Amsterdam. Daar sluiten we dan ook af op... Uh, Nee, om 9 uur op 20 januari. En dan uh, gaan we ons klaarmaken voor vrijdag. Vrijdag Den Haag. Precies, op het Malieveld. Uh, heel veel studenten gaan daar hopelijk naartoe. Maar ook hoogleraren en anderen. Die zijn natuurlijk van harte welkom. Volgens mij om daar uh, hun geluid te laten horen voor het hoger onderwijs. Ik heb begrepen dat er vrijdag zo'n 500 hoogleraren. ook in hun officiële toga tenue gebeuren daarheen gaan. Ja, het ja. wordt een indrukwekkende optocht. Ja, dat wordt zo'n uh, cortège, zoals dat zo mooi heet. Inderdaad. En uh, ik vind het prachtig. Dat laat zien dat we. Dat studenten graag willen studeren. Uh, en tegelijkertijd hoogleraren ook echt staan voor uh, de kwaliteit. En uh, niet meer accepteren dat het dus steeds bezuinigd wordt. En uh, jij wilt ook graag studeren? Ik wil ook heel graag studeren. Je hebt nu al een achterstand, heb ik uh, begrepen. Ja, dat klopt. Ik heb al een bestuursjaar achter de rug. En uh, ja, we zien maar hoe het verder gaat lopen. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik hou vast rekening met een boete. Ja, dat klopt. Ja. Daar ben je bij alvast voor aan het sparen. Daar ben ik vast al wat centjes voor op aan het zetten. En uh, ja, tegelijkertijd, ja, je leeft ook nu en je probeert ook nu dingen uit. En uh, dat moet, daar moet ook ruimte voor zijn. Nou ja, goed. En als het dan 3000 euro moet kosten, dan moet je dan maar zien waar je dat uh, vandaan gaat halen. Dat is een van de dingen waarom jullie nu die uh, marathon organiseren. We gaan inpakken. Moet het bier mee? Uh, nou, het bier laten we hier. Vandaag geen alcohol, denk ik. Maar vandaag vooral heel veel studeren en heel veel leren. Ja. We gaan koffie halen bij de universiteit. Kom op, daar gaan we. Marco wien onderweg dus in Utrecht. Daar waar vandaag de aftrap wordt gegeven voor de studentenprotesten. De hele week zullen die zijn. In het uiterste zuiden van Chili zitten honderden toeristen vast, onder wie een aantal Nederlanders. Zij kunnen al dagenlang geen kant op, zijn de dupe van een conflict tussen de Chileense autoriteiten en de lokale bevolking. Actievoerders blokkeren alle toegangswegen tot het gebied. Maar de Nederlander Maurice Gevers is het wel gelukt om weg te komen en we hebben nu contact met hem. Meneer Gevers, waar bent u op dit moment? Um, ik ben nu in El Calafate, in het zuiden van Argentinië. En hoe bent u daar gekomen? Uh, lopend. Maar het, het was de Natale, in Chili. Kon u zomaar weg uit dat dorp? Uh, ja, lopend kun uh, je zomaar weg. Uh, maar het is dan wel uh, ongeveer 30 kilometer uh, lopend op de grens. Ja, ja, dat is de enige mogelijkheid. Ja, waar, waarom heeft u besloten dat dan toch te doen? Om daar niet te blijven? Nou, uh, het was de tweede dag van, uh, van de staking, s'avonds. Toen hoorden we dat uh, als het gerucht ging, want het zijn allemaal geruchten die je hoort dat uh, de staking misschien op een maandelijk zou kunnen duren en ja, dat vond ik wel heel erg lang en ik werk ja, eigenlijk toch wel graag weg, ja zoals iedereen natuurlijk, maar dat de mensen in een hostel besloten om te vertrekken de volgende dag, of niet wel een poging te wagen om lopen en ze te, uh, uh, te verlaten. En uh, ja, dat heeft mij toen uh, besluit om ook op uh, op ook te gaan. Waar gaat het de mensen in dat dorp om? Nou, uh, voor zover ik het begrepen heb, is het uh, het probleem dat de subsidie op, op benzine is een stuk teruggebracht, waardoor ze 20% meer moeten betalen voor, voor benzine en gas en olie. En, ja, dat is te groftig en daar zijn, ze het, daar zijn ze het niet mee eens. Zaten er nog meer Nederlanders vast toen u wegging? In 30 heb ik een uh, Nederlands stijl ontmoet op het moment dat, uh, dat die staking daar uh, was. En tijdens mijn wandeltocht uh, ben ik ook met een Nederlands stel uh, gelopen. Dus ik weet in ieder geval dat er uh, vier andere mensen vastzaten. zaten. Nederlands stel dat ik in Puerto Natales heb ontmoet, kwam ik toevallig gisteravond hier de elefanten tegen. Die zijn een dag later ook uh, gaan lopen. En zijn dus uiteindelijk ook uit Puerto uh, Natales uh, gekomen. Kan een Nederlandse ambassade of rechtsorganisaties nog wat doen? Is daar uh, trouwens sowieso contact mee mogelijk? Ik heb, ik heb mailtje gestuurd naar de ambassade en toen kreeg ik een reactie terug dat, er, ja, dat ze de zaak volgden en dat ze het hadden aangekaart bij de uh, Chileense overheid, maar dat ze daar niets konden doen omdat de noodsituatie was. Nou, daar was ik eigenlijk niet zo blij mee met dat mailtje. Want ik vond het, uh, de situatie eigenlijk wel erg. Dus ik heb daarop weer een mailtje teruggestuurd. Van, ja, ik vind het eigenlijk wel behoorlijk heftig wat hier aan de hand is. Ja, er mag wel wat actie worden ondernomen. En uh, toen heb ik een reactie gekregen dat er toch wel uh, ja, echt wel druk was op druk wordt uitgevoerd op Chilene, om het, uh, Ja, om, om in ieder geval de toeristen uh, ja. daar weg te krijgen. Dus volgens mij nemen ze het nu wel serieus. Maurice, geef ons nu vanuit uh, Argentinië hartelijk dank. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Het graanhandelsbedrijf Nidera uit Rotterdam maakt zich volgens justitie in Argentinië schuldig aan slavernijachtige praktijken. Met dat nieuws komt de Volkskrant vanochtend.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 Een woordvoerder. En daarnaast is er ook nooit een formeel bericht van de Argentijnse Belastingdienst binnengekomen. De Rijksrecherche heeft gesprekken tussen de rechercheurs en de Arabist Hans Jansen laten slingeren in een vliegtuig. Volgens de Telegraaf vond een passagier het achtergebleven opnameapparaatje. Het verhoor is belangrijk materiaal voor de zaak Tom Schalke, die zou tijdens een etentje Hans Jansen hebben geprobeerd... te beïnvloeden in de zaak Wilders. Dat deed Schalke aan de vooravond van het Wildersproces. Hij was een van de raadsheren. Het Openbaar Ministerie bevestigt in de krant dat ze hebben geblunderd. Woordvoerder gaat ervan uit dat het materiaal niet op straat is beland... omdat het opnameapparaatje netjes aan de KLM is overhandigd. Dat is een opsteker, zegt de woordvoerder... maar het blijft een feit dat dat niet had mogen gebeuren. En minister Hillen van Defensie waarschuwt in het AD dat een Nederlandse politiemissie in Afghanistan moet doorgaan. Als we weggaan is Al-Qaeda daar morgen de baas, zegt hij. Hele snapt niets van de weerstand tegen een bescheiden trainingsmissie. Volgens hem is bijvoorbeeld de PvdA niet bezig met de inhoud, maar met het zoeken naar mogelijkheden om het kabinet met het onderwerp zoveel mogelijk te raken. Wat is nu de reden van het terugtrekken van Carlo de Bruin... van de pvv kandidatenlijst in Noord-Holland? Twee keer rijden onder invloed, zegt Hero Brinkman. Maar volgens de Bruin heeft het te maken met een project met moslimvrouwen. In een interview met de Volkskrant vertelt de Bruin dat hij wel klaar is met de PVV. Hm, voor de maatschappij kan ik meer betekenen met dit project dan in de provincie, zegt de Bruin. En met dat project wil hij moslimmeiden aan het werk krijgen in de zorg. Hij vroeg toen subsidie aan bij Noord-Holland. Ja, subsidies die de PVV juist onzinsubsidies subsidies voor multiculturele projecten noemt. En wat betreft dat beschonken rijden, één keer is hij daarvoor aangehouden, zegt de Bruin. Hm, maar dat heeft niets met het terugtrekken te maken. De brand bij Chemiepak in Moerdijk heeft in totaal 250 mensen ziek gemaakt. AD schrijft dat, dat dat blijkt uit een inventarisatie van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. 150 bewoners hebben zich gemeld met klachten als prikkelende ogen en tong en keelpijn. Vooral mensen die wonen in de Hoekse Waard, het gebied waar de rookontwikkeling het heftigst was. Zo'n 100 werknemers kregen last na de brand. Ze klaagden over huidirritaties, hoofdpijn en prikkelende tongen. Plok deze dag. Dat is dan op zijn Limburgs gespeld. Motto van GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap. In Trouw kiest uh, iedere week een Nederlander zijn of haar persoonlijk motto. Sap zegt er trouwens bij. Niet elke dag moet volkomen geplukt worden. De weekenden breng ik thuis door met mijn man en kinderen. En dan geldt het, hoe haal ik het maximale uit mijn dag even niet? Oké, okay, en die dagen moeten er ook tussen zitten. Al dus Jolande Sap, in Trouw. Na zeven uur in het NOS Radio 1-journaal het laatste nieuws uit Tunesië. Daar wil het maar niet rustig worden, ook niet na de vlucht van de president Ben Ali. En we hebben het over een bijzondere gebeurtenis gisteren in een synagoge in Amsterdam. Daar trouwden namelijk twee mannen. Het was het eerste homohuwelijk in een synagoge. We gaan daarover praten met Mennet Brink van de Amsterdamse liberale Joodse gemeente. Hij is straks aan de telefoon. Dit is Radio 1.